Vierde brief, evenals een oneindigheid van getallen zich verliest in de eenheid die hun basis is, en evenals de ontelbare stralen van een cirkel verenigd zijn in een enkel middelpunt, zo is het ook met de mysteriën. Hun hieroglyfen en onbegrensdheid van symbolen hebben slechts tot doel een enkele waarheid te verklaren. Hij die dit weet, heeft de sleutel gevonden om alles te begrijpen en alles tegelijk. Er is maar één God, maar één waarheid, die naar deze grote waarheid leidt. Er is maar één middel om deze te vinden. Hij die deze weg ontdekt heeft, bezit daarmee alles, alle wijsheid in één boek alleen, alle sterkte in één kracht alle schoonheid in één enkel voorwerp, alle rijkdom in één schat alleen, alle geluk in één volkomen gelukzaligheid. En het totaal van al deze volkomenheden is Jezus Christus, die gekruisigd is en die weder is opgestaan. Dit grote feit nu, op deze wijze vertolkt, is... Het is waar, alleen een zaak van het geloof, maar het kan ook worden een zaak van proefondervindelijke wetenschap, zo spoedig als wij onderwezen worden hoe Jezus Christus dit alles kan zijn of worden. Dit grote mysterie was altijd een voorwerp van onderricht in de geheime school van de onzichtbare innerlijke kerk. Deze kennis werd in de vroegste tijden van het Christendom verstaan onder de naam van Disciplina Arcani. Van deze geheime school werden alle rieten en ceremonieën afgeleid die in de uiterlijke kerk aanwezig waren. Maar de geest van deze grote en eenvoudige waarheden was teruggetrokken in het innerlijke en in onze tijd is Hij geheel verloren wat het uiterlijke betreft. Het is lang geleden geprofeteerd, geliefde broeders, dat alles wat verborgen is in deze laatste dagen geopenbaard zal worden. Maar er is ook voorspeld dat vele valse profeten zullen opstaan en de gelovigen worden gewaarschuwd om niet iedere geest te geloven, maar hen te beproeven of zij werkelijk uit God zijn. De Apostel zelf verklaart hoe deze waarheid is vastgelegd. Hij zegt, hieraan kent gij de Geest van God. Alle Geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle Geest die dit niet beleidt, die is uit God niet. Dat wil zeggen, de geest die in hem het goddelijke en het menselijke scheidt, is niet uit God. Wij onzezijds beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, en vandaar spreekt de geest ter waarheid door ons. Maar het mysterie dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is zeer verstrekkend. En van grote diepte. De kennis van het goddelijk menselijke is erin vervat, en het is deze kennis die wij heden als voorwerp van onze onderrichting kiezen. sedert wij niet tot neofieten in geloofzaken spreken, zal het veel gemakkelijker voor u zijn, geliefde broeders, om de verheven waarheden te begrijpen die wij u willen voorleggen, daar wij zonder twijfel reeds tot voorwerp van uw heilige meditaties verschillende voorbereidende onderwerpen hebben gekozen. Religie, wetenschappelijk beschouwd, is het leerstuk van de omzetting van de mens die van God gescheiden is, in de mens die met God herenigd is. Vandaar, dat zijn enige doel is om ieder menselijk wezen met God te verenigen, door welke eenheid menselijkheid alleen zijn hoogste geluk kan bereiken, beide stoffelijk en geestelijk. Daarom is dit leerstuk van hereniging van de meest verheven betekenis en daar het een leerstuk is, moet het noodzakelijk een methode bezitten waardoor het ons leidt, ten eerste om het juiste pad te kennen van hereniging, ten tweede om op de juiste wijze te onderrichten en hoe deze ten laatste gepast te rangschikken. Dit grote begrip van hereniging, waarop alle religieuze doctrines geconcentreerd zijn, zou nimmer aan de mens bekend kunnen zijn zonder openbaring. Deze is altijd buiten de sfeer van wetenschappelijke kennis geweest. Maar deze grote onkunde van de mens heeft openbaring absoluut noodzakelijk gemaakt voor ons, anders zouden wij zonder hulp nooit het middel gevonden hebben om boven onze staat van onwetendheid uit te komen. Openbaring brengt de noodzakelijkheid van geloof daarin mede, omdat hij, die geen ervaring of kennis heeft van welk ding dan ook, noodzakelijk moet geloven indien hij wenst te weten en ervaring te hebben. Indien geloof ontbreekt, is er geen verlangen naar openbaring en de geest van de mens sluit zijn eigen deur en weg af, voor het ontdekken van de methoden die alleen in openbaring besloten zijn. Zoals actie en reactie elkaar in de natuur opvolgen, zo is dit ook onvermijdelijk het geval met openbaring en geloof. Het een kan niet bestaan zonder het andere. En hoe meer geloof een mens heeft hoe meer openbaring hij zal ontvangen betreffende dingen die in het duister liggen. Het is waar, zeer waar, dat al de gesluierde waarheden van de godsdiensten, zelfs die het zwaarst gesluierd en die het moeilijkst voor ons zijn, eens gerechtvaardigd zullen worden voor een tribunaal van de strengste reden. Maar de zwakheid van de mens en het gebrek aan scherpzinnigheid bij het waarnemen van de verhouding en de overeenstemming tussen fysieke en geestelijke geaardheid, vereisen dat de hoogste waarheden slechts geleidelijk kunnen worden medegedeeld. De heilige verborgenheid der mysteriën komt dus ten laste van onze eigen zwakheid en de groeiende luister van hun licht is dus om dezelfde reden gegradeerd, om deze zwakheid te versterken, totdat onze ogen de volheid kunnen verdragen. Op iedere trap waar de gelovige in de openbaring aankomt, ontvangt hij klaarder licht. En deze toenemende verlichting wordt des te meer overtuigend, omdat iedere waarheid of ieder geloof dat zo verworven wordt, meer en meer levengevend is en tenslotte overgaat in vaste overtuiging. Vandaar is geloof gegrondvest op onze zwakheid en ook op het volle licht der openbaring dat in zijn gemeenschap met ons, in overeenstemming met onze vermogens, wil voeren tot het geleidelijke begrip der dingen, zodat er zijne tijd kennis van de meest verheven waarheden de onze zal zijn. Deze onderwerpen, die geheel onbekend zijn aan het menselijk verstand, behoren noodwendig tot het domein van het geloof. De mens kan slechts aanbidden en stil zijn, maar als hij dingen wil bewijzen die niet objectief geopenbaard kunnen worden vervalt hij noodwendig in fouten. De mens behoort daarom te aanbidden en stil te zijn, totdat de tijd aanbreekt dat deze objecten van het domein des geloofs helderder worden en daardoor gemakkelijker zullen worden herkend. Alles bewijst zichzelf door zichzelf. Zo spoedig wij de innerlijke ervaring van de waarheden verworven hebben, die door het geloof geopenbaard zijn, zo spoedig als wij door geloof geleid zijn naar het aanschouwen of, met andere woorden, naar volle kennis. In alle tijden zijn er mensen geweest door God verlicht, die deze innerlijke kennis van de geloofzaken objectief aan de dag gelegd hebben, min of meer naar gelang de waarheden van het geloof overgegaan zijn in hun verstand en in hun hart. De eerste graad van gezicht werd genoemd goddelijke verlichting. De tweede werd betiteld met goddelijke inspiratie. Het innerlijk waarnemingsvermogen was in velen ontwaakt voor goddelijke en transcendentaal gezicht dat gezichtsvervoering genoemd werd, wanneer het waarnemingsvermogen zo uitgebreid werd dat het geheel de uiterlijke, fysieke zinnen overheerste. Maar dit soort mensen is altijd onbegrijpelijk en zo moeten zij blijven voor de louter zinnelijke mens, die geen lichaam bezit, dat ontvankelijk is voor het transcendentale en bovennatuurlijke. Nog moeten wij verwonderd zijn dat iemand die de wereld der ziel genaderd is, als extravagant en zelfs als een, als een dwaas bestempeld zal worden, want het algemene oordeel wordt beperkt door de alledaagse horizon en de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden. 1 Korinthe 2 tot 14 Omdat zijn geestelijke besef niet open is voor de transcendentale wereld, zodat hij niet meer objectieve kennis van zo'n wereld kan hebben dan een blinde van kleur heeft. Al dus heeft de natuurlijke mens dit innerlijke begrip verloren, of liever de bekwaamheid om het te ontwikkelen, is zo verwaarloosd dat het bijna weggekwijnt is. Dus ook de louter fysieke mens is over het algemeen geestelijk blind. Daar zijn innerlijke ogen gesloten zijn en dat is weer één der gevolgen van de val. De mens is dan dubbel rampzalig. Hij heeft niet alleen zijn ogen geblinddoekt voor de aanblik der hogere waarheden, maar zijn hart versmacht ook. Een gevangene in de banden van vlees en bloed die hem opsluiten in zijn dierlijke en zinnelijke genoegens en die hen logenen die meer verlicht en oprecht zijn. Daarom zijn wij slaven der begeerte, van de heerschappij van tyrannieke hartstochten. Daarom slepen wij onszelf op krukken voort als verlande slachtoffers. De ene kruk als de zwakheid der louter menselijke reden en de andere als die van het gevoel. De ene ons dagelijkse schijngevend voor de realiteit, de ander ons voortdurend het kwade laten kiezen in de verbeelding dat het het goede is. Zodanig is onze droevige toestand. De mens kan alleen gelukkig zijn wanneer de blinddoek, die het waarachtige licht onderschept, van zijn ogen valt, wanneer de boeiende slavernij van zijn hart worden losgemaakt. De blinden moeten zien, de lammen moeten wandelen, voordat het geluk verstaan kan worden. Maar de grote en alvermogende wet, waarmee de gelukzaligheid van de mens onverbrekelijk verbonden is, is de volgende. Mens, laat de reden heersen over uw hartstochten. Eeuwenlang heeft de mens zich ingespannen om te leren en te prediken, met als resultaat echter, na zoveel eeuwen, dat de blinde de blinden leidt. Want in alle ellendige dwaasheid, waartoe wij vervallen zijn, zien wij nog niet dat wij uit onszelf niets tot stand kunnen brengen, dat de mens meer dan een mens nodig heeft om hem uit deze toestanden op te heffen. Vooroordelen en fouten, misdaden en ondeugden veranderen slecht, van eeuw tot eeuw. Ze zijn nooit uitgeroeid door het mensdom. Reden zonder verlichting flikkert in alle tijden zwak in de drukkende lucht van geestelijke duisternis. Met het hart uitgeput door hartstocht is het hetzelfde. Er is slechts één die dit kwaad kan genezen, maar één die in staat is om onze innerlijke ogen te openen, zodat wij de waarheid mogen aanschouwen, maar één die ons kan bevrijden van de banden der zinnelijkheid, deze ene is Jezus Christus, de heiland der mensen. De heiland, omdat Hij ons wil vrijmaken van de gevolgen die verbonden zijn aan de blindheid, van onze natuurlijke reden, of de overtredingen die ontstaan uit de hartstochten van onbeteugelde harten. Zeer weinig mensen, geliefde broeders, hebben een waar en juist begrip omtrent het grote plan dat de verlossing der mensheid genoemd wordt. Velen veronderstellen dat Jezus Christus, de Heer, ons alleen door zijn bloed bevrijdt of teruggekocht heeft van verdoemenis. Anders gezegd, de eeuwige scheiding van de mens van God. Maar zij geloven niet dat Hij hen eveneens van de ellende van deze aardbodem kan bevrijden, die in Hem gebonden zijn en Hem vertrouwen. Jezus Christus is de heiland der wereld. Hij is de bevrijder van alle menselijke ellende. Hij heeft ons verlost van dood en zonde. Maar hoe kan Hij dit alles zijn, als de wereld eeuwigdurend moet smachten in de nacht van onwetendheid en in de strikken der hartstocht? Het is duidelijk in de profeten voorspeld dat de tijd der verlossing van zijn volk, de eerste Sabbat der tijden, zal komen. Lang geleden hadden wij deze troostende beloften moeten erkennen, maar het gebrek aan de ware kennis van God, mens en oorspronkelijke natuur, is het werkelijke beletsel geweest dat ons altijd het gezicht heeft versperd van de grote mysterieën van het geloof. Gij moet weten, mijn broeders, dat er een dualistische natuur is. De een zuiver geestelijk, onsterfelijk en onvergankelijk. De andere onzuiver, stoffelijk, sterfelijk en vergankelijk. Zuivere en onvergankelijke natuur gingen vooraf aan datgene wat zuiver vergankelijk was. Dit laatste ontstond enkel door de disharmonie en de wanverhouding van de stof die de verhankelijke natuur vormt. Vandaar dat niets blijvend is, totdat alle wanverhoudingen en dissonanten uitgeroeid zijn, zodat alles in harmonie verblijft. Het onvolkomen begrip betreffende geest en stof is een der voornaamste oorzaken dat vele geloofswaarheden niet in hun volle luister kunnen schijnen. Geest is een wezenlijkheid, een substantie, een absolute realiteit, vandaar dat zijn eigenschappen zijn onvergankelijkheid, eenheid, intelligentie, ondeelbaarheid en continuïteit, Stof is geen substantie, het is een verzameling. Vandaar dat het vergankelijk is, deelbaar en veranderlijk. De metafysische wereld is een werkelijk bestaande wereld, volkomen zuiver en onverwoestbaar, wier middelpunt wij Jezus Christus noemen, die bewoners gekend worden als engelen en geesten. De fysieke wereld is de wereld der verschijnselen, en zij bezit geen absolute waarheid. Alles wat wij waarheid noemen, is hier slechts betrekkelijk, de schaduw en de verschijnselen alleen. Onze rede leent hier al zijn ideeën van de zinnen, vandaar dat zij levenloos en dood zijn. Wij halen alles uit uiterlijke objectiviteit En ons verstand is gelijk een aap Die alles wat de natuur hem toont Uitwendig imiteert Zo is het licht der zinnen Het voornaamste van onze aardse begrip Zinnelijkheid het motief voor onze wil Die zich daarom richt Tot dierlijke behoeften en hun bevrediging Het is echter waar Dat wij het gebiedende van hogere motieven gevoelen, maar tot op heden weten wij niet waar wij moeten zoeken nog waar wij moeten vinden. In deze wereld waar alles verdorven is, is het nutteloos om naar een zuivere bron van reden en moraliteit te zoeken of een motief voor de wil. Dit moet gezocht worden in een meer verheven wereld, waar alles zuiver is en onvergankelijk is, waar een wezen regeert dat alleen waarheid en liefde is, een wezen dat door het licht van zijn wijsheid voor ons kan worden de ware bron der reden, en door de warmte van zijn liefde de ware bron der moraliteit. Al dus zal nog kan de wereld gelukkig worden voordat dit ware wezen door de mensheid ten volle is aangenomen en alles in allen is geworden. De oorspronkelijke mens, dierbare broeders, is samengesteld uit onvergankelijke, metafysische substantie, de aardse mens uit stoffelijke en vergankelijke substantie. Het onvergankelijke en eeuwige is als het ware gevangen in de vergankelijke stof, Vandaar dat twee tegenstrijdige naturen in de micros besloten liggen. De vernietigbare substantie ketent ons aan de zinnen. De andere zoekt ons uit de boeien te bevrijden en ons op te heffen tot het geestelijke. Vandaar weder de aanhoudende strijd tussen goed en kwaad. Het goede verlangt reden en moraliteit, voor goed en absoluut terwijl het kwade dagelijks zich richt naar zonde en hartstocht. De fundamentele oorzaak der menselijke verdorvenheid moet gezocht worden in de stof waaruit de mens is gevormd. Want deze grove stof onderdrukt de handeling van de transcendentale bron en is de werkelijke reden van de blindheid van ons verstand en afdwaling in onze neigingen. De breekbaarheid van een porseleinen vaartuig vloeit voort uit de klei waaruit het gevormd is. De prachtigste afdruk die klei van welke soort ook kan krijgen, moet altijd breekbaar blijven omdat de stof waaruit zij is samengesteld zelf breekbaar is. Zo blijft de mens gelijkerwijs zwak niet tegenstaande al onze uiterlijke cultuur. Wanneer wij de oorzaken van de hinderpalen die de natuurlijke mens in zo'n diepe vernedering houden, onderzoeken, vinden wij deze in de grofheid der materie, waarin de geestelijke mens als het ware begraven en gebonden is. De onbuigbaarheid der vezelen de onbeweeglijkheid der temperamenten van hen die de de prikkel van de geest willen gehoorzamen, zijn als het ware de stoffelijke ketenen die ons binden, die de inwerking van die verheven functies waartoe de geest in staat is, in ons tegenhouden. De energie en vloeibaarheid van het verstand kunnen ons alleen ruwen, en duistere begrippen geven, die afgeleid zijn van verschijnselen, niet van de waarheid en de dingen zelf. En daar wij door de macht van onze denkkracht alleen geen voldoende evenwicht hebben om voorstellingen die sterk genoeg zijn om de hevigheid van uiterlijke aandoeningen te neutraliseren, er tegenover te stellen, is het resultaat dat wij beheerst worden door onze hartstochten en de stem der reden die zich innerlijk zacht doet horen wordt overstemd door het onstuimige gerucht der elementen die ons mechanisme in stand houden het is waar dat de reden zich inspant om zich boven dit rumoer te verheffen en de strijd wil beslissen zoekend de ordening te herstellen door het licht en de kracht van zijn oordeel. Maar zijn daad is slechts gelijk aan de stralen van de zon, die voortdurend achter de wolken verborgen is. De grofheid van alle materie waaruit de stoffelijke mens bestaat, met het weefsel van het gehele gebouw van zijn natuur, is de oorzaak van die tegenzin, die de ziel in voortdurende staat van onvolkomenheid houdt. De traagheid van onze denkkracht is in het algemeen een gevolg van zijn afhankelijkheid der grove en onbuigzame materie, die de banden des vlezes vormen en de wezenlijke bron van alle zonden en gebreken is. De reden, die een volstrekte wetgever behoorde te zijn, is voortdurend de slaaf der zinnelijkheid, die zichzelf als heerseres opwerpt en de reden die in boeien geslagen is, overheersend, volgt zij haar eigen wensen. Deze waarheid is reeds lang gevoeld en er is altijd geleerd dat de reden de enige wetgever behoort te zijn, zij behoort over de wil te heersen en mag nooit zelf beheerst worden. Groot en klein voelen deze waarheid, maar nauwelijks wordt gewenst het ten uitvoer te brengen of het dierlijke zal de reden overwinnen en dan onderwerpt de reden zich aan het dierlijke wil. Zo wisselen in ieder mens de overwinning en de nederlaag elkaar af. En deze kracht en tegenkracht veroorzaken een eeuwigdurend heen en weer slingeren tussen goed en kwaad, of tussen het ware en het onware. Als de mens op zo'n wijze naar het waarachtige en goede geleid wil worden, dat hij alleen in overeenstemming met de wetten der reden en door de gelouterde de wil zal handelen, dan is het absoluut noodzakelijk, om de zuivere reden oppermachtig in iedere mens te continueren. Maar hoe kan dit gedaan worden, wanneer de stof waaruit vele mensen gevormd zijn, min of meer dierlijk, verdeeld en vergankelijk is? De bron van al die ellenden, ziekten, armoede, dood, gebrek, van al die vooroordelen, zonden en gebreken, die het noodwendige gevolg zijn van de begrenzing van een onsterfelijke geest in de banden van dierlijke en vergankelijke stof. Zinnelijkheid moet regel zijn als de reden geketend is. En de reden is stellig geketend als het zwakke en onreine hart het zuivere licht terugstoot. Ja, vrienden en broeders, zo is over het algemeen het lot van de mens waar deze gang der dingen verspreid is van mens tot mens, en mag het met het volste recht de erfelijke verdorvenheid van ons ras genoemd worden. Wij merken over het algemeen op dat de krachten der reden op het hart inwerken met betrekking tot de specifieke gesteldheid der stof waaruit de mens gemaakt is. Het is dan ook bijzonder merkwaardig dat de zon deze dierlijke stof bezielt in overeenstemming met de mate van haar verhouding tot het zonnelichaam, dat zij het even geschikt maakt voor de functies van de dierlijke richting als voor een graad die min of meer gevorderd is ten gevolge van geestelijke invloed. Verscheidenheid van naties, hun eigenaardigheden, ten gevolge van het klimaat, de verscheidenheid van karakter, hartstochten, manieren, vooroordelen en gewoonten, zelfs hun deugden en gebreken hangen geheel af van de speciale gesteldheid der materie waaruit zij gevormd zijn en waarin de gevangen gezette geest dien overeenkomstig werkt. Het vermogen van de mens voor cultuur is beperkt in overeenstemming met zijn gesteldheid, die zelfs zijn wetenschap raakt, want deze kan alleen de mens veranderen voor zover er stof aanwezig is, die voor zulk een verandering vatbaar is, en daarin bestaat de aanleg voor de cultuur die voor zulke mensen geschikt is, en die gedeeltelijk afhankelijk is van het klimaat, en gedeeltelijk van de afstamming. Over het algemeen vinden wij dezelfde soort zwakke en zinnelijke mens overal. Wijs juist voor zover als zijn fysieke stof reden veroorlooft over de zinnen te triomferen of dwaas voor zover de zinnen heerschappij verwerven over de min of meer geketende geest. Hierin ligt het kwade en het goede dat speciaal aan elk volk toebehoort, zowel als aan elk individu afzonderlijk. Wij vinden in de grote wereld dezelfde verdorvenheid inherent aan de materie waarvan de mens gemaakt is, alleen in verschillende vormen en beperkingen. Van de laagste dierlijke samenstelling der brede natuur treedt de mens de maatschappelijke staat binnen, voornamelijk door zijn behoeften en verlangens. Kracht en sluwheid, de voornaamste eigenschappen van het dier, vergezellen hem en ontwikkelen zich in andere vormen. De veranderingen in deze principieel dierlijke neigingen zijn eindeloos en de hoogste graad waartoe de menselijke cultuur, zoals die door de wereld verkregen wordt, tot op heden is gekomen, heeft de dingen niet verder gebracht dan het aanbrengen van een mooie vernisje over de substantie van onze dierlijke instincten. Dit wil zeggen dat wij van de rang van het redeloze dier gestegen zijn tot die van de verfijnde dier, maar deze periode was noodzakelijk omdat bij zijn voreinding een nieuwe era begint. Wanneer de dierlijke instincten volledig ontwikkeld zijn, begint de ontplooiing van meer verheven begeerten, werkende voor licht en reden. Jezus Christus heeft in uiterst schone woorden deze grote waarheid in onze harten geschreven dat de mens in de gewone stof moet zoeken naar de oorzaak van al zijn zorgen. Wanneer hij zegt, de beste mens die zich het meest inspant om tot de waarheid te komen, zondigt zevenmaal per dag, bedoelt hij te laten zien, dat in de fijnst georganiseerde mens de zeven krachten van de geest nog zo opgesloten zijn, dat de zeven zinnelijke handelingen hem dagelijks overwinnen. Ieder op hun eigen wijze. Dus de beste mens is blootgesteld aan zonden en hartstochten. De beste mens is zwak en zonder. De beste mens is niet vrij en daardoor niet bevrijd van moeite en pijn. De beste mens is onderhevig aan ziekte en dood, omdat deze dingen de onvermijdelijke gevolgen zijn die bij de verdorven materie behoren, waaruit hij gevormd is. Hieruit volgt dat er geen hoop op hoger geluk voor de mensheid kan zijn, zolang het verdorven of materiële het principieel stoffelijke deel van ons wezen vormt. De onmogelijkheid voor de mensheid om zich uit eigen kracht op te werken naar ware volmaaktheid is een wanhopige gedachte, maar terzelfde tijd vol troost, omdat, ten gevolge van deze radicale onmogelijkheid, een meer verheven en volmaakt wezen dan de mens zichzelf vrijwillig in dit sterfelijke en vergankelijke omhulsel kleden, ten einde het sterfelijke onsterfelijk te maken. En het vergankelijke onvergankelijk. Hierin moet de waarde reden gezocht worden voor de menswording van Jezus Christus. Jezus Christus, de gezalfde des lichts, is de heerlijkheid Gods, de wijsheid die uit God voortkwam, de zoon van God, het wezenlijke woord, waardoor alles gemaakt is en dat bestond van den beginnen. Jezus Christus, de wijsheid Gods, werkend in alles, was als middelpunt van het paradijs en de wereld van het licht. Hij was het enige werkelijke organisme waardoor goddelijke macht medegedeeld kon worden en dit organisme is de onsterfelijke en zuivere natuur, die onvergankelijke substantie die een nieuw leven geeft en alle dingen opheft tot geluk en volmaaktheid. Deze zuivere, onvergankelijke substantie is het reine element waarin de geestelijke mens leefde. Van dit volmaakte element, waarin God alleen woonde, van deze substantie waaruit de eerste mens gevormd was, werd deze mens gescheiden door de val bij het eten van de boom des goeds en des kwaads verbond het goede en onvergankelijke bestanddeel zich met het slechte en vergankelijke en de mens vergiftigde zichzelf zodat zijn onsterfelijke wezen zich innerlijk terugtrok en het sterfelijke dat op de voorgrond trad hem uiterlijk bekleedde. Zo verdween onsterfelijkheid geluk en leven. Sterfelijkheid en dood waren het resultaat van deze verandering. Velen kunnen de idee van de boom des goeds en des kwaads niet begrijpen. Deze boom was echter het product van veranderlijke, doch centrale stof, waarin het verwoestbare enigszins de meerderheid bezat over het onverwoestbare principe. Het ontijdig gebruik van zijn vruchten was het wat Adam vergiftigde, dat hem beroofde van zijn onsterfelijkheid en dat hem hulde in stoffelijke en sterfelijke stof. Op deze wijze viel hij ten prooi aan de elementen die hij oorspronkelijk beheerste. Deze ongelukkige gebeurtenis was echter de reden dat de onsterfelijke wijsheid, het zuivere, metafysische element, zich bekleedde met een sterfelijk lichaam en zich vrijwillig offerde, zodat zijn innerlijke krachten tot in de kern van vernietiging konden doordringen en zij zodoende alles wat sterfelijk is geleidelijk konden opheffen tot de onsterfelijke staat. Waar het zich geheel natuurlijk toedroeg dat de onsterfelijke mens aan sterfelijkheid onderworpen werd door het genot van sterfelijke vruchten, gebeurde het eveneens geheel natuurlijk dat de sterfelijke mens alleen zijn vroegere waardigheid kan herwinnen door het genot van onsterfelijke dingen. Alles geschiet natuurlijk en eenvoudig. Onder Godsheerschappij. Maar ten einde deze eenvoud te verstaan, is het nodig om zuivere ideeën te hebben betreffende God, oorspronkelijke natuur en mens. En indien de verhevenste geloofwaardigheden nog altijd voor ons in ondoordringbare duisternis gehuld zijn, dan komt dit omdat wij. Op dit moment de verbinding tussen God, oorspronkelijke natuur en mens hebben afgebroken. Toen hij nog op aarde was, sprak Jezus tot zijn intiemste vrienden over het grote mysterie der wedergeboorte. Maar alles wat hij zeide leek duister en zij konden het niet bevatten. De ontvouwing van de grote waarheden werd bewaard voor deze laatste tijd evenals het grootste en laatste mysterie van religie, waarin alle mysterieën wederkeren als een eenheid. Wedergeboorte is niets anders dan een ontbinding en bevrijding van deze onzuivere en verdorven materie, die ons onsterfelijk wezen ketent en zijn opgesloten levenskracht onderdompeld in doodslaap. er moet noodzakelijk een juiste methode zijn om deze vergiftigde gist die ons zoveel lijden veroorzaakt uit te roeien en daardoor de opgesloten levenskracht te bevrijden er is echter geen ander middel om dit te vinden dan religie want religie Wetenschappelijk beschouwd, is de leerstelling die de hereniging met God verkondigt en zij moet ons noodwendig tonen hoe dit te bereiken is. Zijn niet Jezus en zijn levende kennis de voornaamste onderwerpen uit de Bijbel en de kern van alle wensen, hoop en streven van de Christen? Hebben wij van onze Heer en Meester toen hij nog met zijn discipelen wandelde, niet de diepzinnigste oplossingen ontvangen der meest verborgen waarheden? Toen hij na de opstanding bij hen was in zijn verheerlijkte lichaam, gaf hij hem toen niet een hogere openbaring met betrekking tot zijn persoon en leidde hij hen niet dieper in de centrale kennis der waarheid? Zal hij niet verwezenlijken wat hij zeide in zijn priesterlijk gebed, Johannes 17, de versen 22 en 23? En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk wij één zijn, ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. Daar de discipelen van de Heer dat grote mysterie van het Nieuwe en Hoogste Verbond niet konden bevatten, droeg Jezus Christus dit over naar de laatste tijd, naar die toekomst welke nu aanbreekt. Dit verbond wordt het Verbond des Vredes genoemd. Dan zullen de wetten Gods in de kern van ons hart gegrift worden. Wij zullen allen de Heer kennen. Wij zullen zijn volk zijn en Hij zal onze God zijn. Alles is gereed gemaakt voor dit werkelijke bezit van God, deze eenheid, die hier beneden werkelijk mogelijk is. En het heilige element, het heilzame geneesmiddel voor de mensheid is geopenbaard door Gods geest. De tafel des Heren is gereed en een ieder is uitgenodigd. Het waarachtig brood der engelen is gereed gemaakt. Zoals geschreven is, Gij gaaft hen het brood des Hemels. De heiligheid en de grootheid van het mysterie, dat in zich elk mysterie besloten houdt, verplicht ons hier stil te zijn, behalve ten aanzien van zijn doeleinden. Het vergankelijke en vernietigbare is verdelgd en vervangen door het onvergankelijke en het onvernietigbare. Het innerlijke waarnemingsvermogen ontwaakt en verbindt ons met de geestelijke wereld. Wij worden verlicht door wijsheid, geleid door waarheid, gevoed door de fakkel der liefde. Krachten waarvan wij geen voorstelling hebben ontplooien zich in ons, waarmee wij de wereld, het vlees en de duivel overwinnen. Ons gehele wezen is vernieuwd en geschikt gemaakt voor de werkelijke woonplaats van de geestgods. Beheersing der natuur, gemeenschap met de hogere werelden, de vreugde van de merkbare gemeenschap met de Heer, dit alles wordt ons eveneens geschonken. De blinddoek der onwetendheid valt van onze ogen. De banden der zinnelijkheid worden verbroken. Wij verheugen ons in de vrijheid van kinderen gods. Wij hebben u het voornaamste en belangrijkste feit medegedeeld. Als uw hart, dat dorst naar waarheid, de zuivere ideeën begrepen heeft, die geuit uit dit alles verzameld hebt de grootheid en gelukzaligheid der dingen zelf als een oogmerk van verlangen in zijn volledigheid hebt ontvangen, zullen wij verder gaan. Mogen de heerlijkheid des Heren en de vernieuwing van uw gehele natuur uw hoogste verwachting uitmaken.